Twee uur, René van Braakel met het NOS-journaal. Newt Gingrich heeft de voorverkiezingen gewonnen... in de Amerikaanse staat South Carolina. De voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... kan volgens de exit polls rekenen op ongeveer 38 van de stemmen. Dat is meer dan Mitt Romney, die nu op 29 staat. Het is een flinke tegenvaller voor Romney. De voormalig gouverneur was de laatste weken uitgegroeid... tot favoriet voor de nominatie bij de Republikeinen. Hij ging aan kop in Iowa en won in New Hampshire... De definitieve uitslag van de voorverkiezingen in South Carolina... worden in de loop van de dag verwacht. De volgende voorverkiezing is op 31 januari in Florida. In een boodschap op Twitter zegt Gingrich hoopvol... dat hij Romney dan de genadeslag wil toebrengen. De bewoners van 260 flatwoningen in Rotterdam-Zuid... brengen de nacht ergens anders door. Ze moesten hun flat uit omdat er geen elektriciteit is... en ook de noodverlichting het niet doet...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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Lust Zareida Groenhart. Ja, ze is dit jaar precies 50 jaar dood... en was een van de grootste sekssymbolen die we ooit gekend hebben. Ik heb het over niemand minder dan Marilyn Monroe. En toen ik dat las deze week in de FIFA... dacht ik, nou, we moeten een show gaan doen over seksappeal. Het grootste sekssymbol wordt in, uh, nou, dit jaar op allerlei manieren herdacht. Onder andere met de film My Week with Marilyn... waarin Michelle, uh, moet ik even goed, Michelle Williams, de actrice... Uh, even in haar huid kruipt. En er is nog een andere film, die heet Blond. Allemaal over Marilyn Monroe. Allemaal even terug in de tijd... naar die grote kleine vrouw met uh, die ongelofelijke seksappeal. Dus ik dacht, ik ga met jou praten vannacht over seksappeal. Wat is het precies, dat magische, dat magische ding... wat er om iemand heen kan hangen? En uh, wie heeft het? Wil ik heel graag van je horen. 0800-1121. 0800-1121. Of je kan ook even makkelijk sms'en. Dat doe je naar 90-90. Tik het woordje lust in een spatie. En dan wat seksappeal is en wie het heeft. Nou, ik kan jou vast iets verklappen. Ik zit in de studio met iemand die het ontzettend heeft. Ancilla Tilia. Dank je wel. Ook het tweede uur hier bij Lust aanwezig. Hallo. Ancilla, even. Uh, ik ga kijken of ik het fragment erbij kan pakken. Maar ik weet niet of je hem hebt gezien. Het was echt een big ding op het internet en op allerlei televisiestations. Een zingende Obama. Oké, okay. ik, nee, ik heb het niet oh, gezien. Oh, fantastisch. Dan ga ik er nog even <laughs> niks over zeggen. Want dan heb ik het straks, het fragment voor je. Maar ik ga hem je straks laten horen. En, um, en dan kunnen we het meteen even hebben over, over. Of dat nou een hele sexy move van hem was. Oeh. Of, uh, of dat, dat je dacht, nou, Obama, oh dat had je beter niet kunnen doen. Maar dan moet je het <laughs> eerst horen. Ga ik je straks okay. laten horen. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ja, want toen ik het van. zag, dacht ik. Ja, ik vond, heeft het? ik vond Obama altijd al een toffe man. Maar nu dacht ik, potverdorie, je bent ook een lekker ding, ben je. Poeh, ja, maar <laughs> moet de president sexy zijn? Nou, ja, God. interessant wel. We hebben het over Marilyn Monroe. Die heeft natuurlijk het een en ander meegemaakt met allerlei presidenten. De Kennedys. Ja. En, um, nou ja. Het is wel spannend als een president iets seksies heeft, toch? Nou, hij moet, wel, hij moet wel charisma hebben. Want er moeten wel mensen achter hem staan. En ik, de, ja, ik denk dat onze Nederlandse leiders wel iets meer sex appeal kunnen gebruiken. Je inderdaad. zegt, Mark Rutte, God. step up your sex appeal game. Alsjeblieft ja zeg. Misschien kan <laughs> hij dan even een voorbeeld nemen aan een Obama die uh, ter ere van El Green eventjes dit liet horen. <laughs> Oh, oh, oh, Obama is doing an R. Kelly in the good sense of the word. Ja, hij, uh, hij, moest, uh, hij moest een praatje doen. Het is natuurlijk uh, verkiezingstijd en uh, alle, al het grof geschud wordt, uh, wordt, uh, wordt uit de kast getrokken. Ja, en wel. daar ging hij. Wellicht na zijn presidentiële carrière dat hij de show mis in kan. Ik koop Eindelijk. wel een plaatje. Nou, maar merkte je dat toen hij begon te zingen, dat wij toch allebei een beetje zo wegsmolten, zo in onze stoel? De kracht van Appeal. Ja, ja, ja het, het is een goede. Uh, hij, hij, hij, het klonk heel sexy, absoluut. Jij zegt, Mark Rutte, neem een voorbeeld. Ja, nou ja, of balkenende. Dat je toch denkt, ja, die man staat daar naast wereldleiders, als een soort jongetje. In de zesde klas, uh, die zijn baard nog niet in zijn keel heeft. Het, mm. het, komt niet echt, uh, het komt niet echt geloofwaardig over als een man van de wereld. En ik denk dat Obama dat wel heeft. Mede uh, dat, dat, door dat seksappeal wat hij heeft. Interessant, interessant. Wat vind jij? Moeten onze politieke leiders iets van seksappeal hebben? 0800 0801121. SMS kan ook. Doe dat naar 9090. 90 woordje lust en spatie en dan het antwoord op de vraag. Straks meer over een cursus seksappeal. Misschien dat we daar met z'n allen wat aan hebben. En uh, straks uh, nemen we een kijkje, een luistertje in Boys Bar. Maar eerst uh, een hele piepkleine man die ontzettend veel seksappeal heeft en ook zingt over sexy motherfuckers. Prince. In a word to you Your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah, you sexy motherfucker. We're all alone in a villa on a Riviera. Got some friends on the south side, in case you care. Out of all your friends, I want to be the closest. That's why I tell you things to so be the most. Is when it comes to life to be this man's wife. You got to be well educated on the subject of fights. I mean, the prevention of, in other words, it's Ariane meaning of this thing called love.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 stand please Time. Yeah. thuis ook. Want we hebben het vannacht over seksappeal. Ik heb al wat sms'jes en een mailtje binnengekregen. Hoi schrijden, seksappeal kan een van de meest onbegrijpelijke dingen zijn. Zo heb ik, me jaren ver, heb ik jaren verwonderd naar een vriend van mij gekeken. Hij was lelijk en lastig, maar echt zelfs mooie vrouwen vielen als een blok voor hem. En zelfs als ze zich voornamen om niet meer met hem te zoenen en niks meer met hem te maken te hebben, dan smolten ze toch weer in zijn armen. Ik wilde ook zo zijn, maar ik denk dat sex appeal niet aan te leren is. Groetjes, Dan uit Amsterdam. Dan, dank voor je mailtje. Sms'jes uh, verder, uh, nou ja, allerlei huwelijksaanzoeken natuurlijk uh, aan uh, Ancila. Ancila, je ziet er goed uit uh, en uh, hockeystudenten zijn ook sexy. Nou, goed om te weten. <lacht> sex appeal is alles wat iemand, uh, of in mijn geval, een vrouw aantrekkelijk maakt. En dat verschilt van vrouw tot vrouw. Dat kan bij de ene de oog zijn en bij de ander het haar. Nou blijf SMS, we zijn ontzettend benieuwd. Wat is jouw definitie van seksappeal? Wanneer is iemand sexy? 90-90, daar mag je naartoe sms'en. ticket wordt je lust in, een spatie. En dan uh, wanneer jij echt iemand sexy vindt. Ancilla, we hebben het erover gehad. Seksappeal komt toch een beetje van binnenuit. Ja. Was het aan te leren of was het niet aan te leren, denk jij? Ik denk dat het absoluut... Nou, weet je wat het is? Je kunt niet iemand anders de seksopiel aanleren. Mm, okay. Je moet wel je eigen seksopiel vinden. Uh, en die jongen die net uh, sms'de of uh, mailde van... Uh, Ik wilde net zo zijn als hem, maar dat lukte niet. Ja, nee, want het kan ook helemaal niet. Je kan helemaal niet sexy zijn zoals iemand anders sexy is. Je moet wel je eigen sexiness naar boven kunnen halen. Op zoeken naar je eigen seksappeal. Nou, laat in de uitzending bellen we met Siggy... die cursussen geeft in uh, het vinden van je seksappeal. Dus nou, straks daar meer over. Maar uh, mijn vrienden in Boyd's Bar... die praten nu juist over dat onderwerp... is appeal te cultiveren. Boyd's Bar. Ja, is seksappeal iets wat heel erg in gedrag zit? Of, of is het ook gewoon iets van: nou, ik trek nu een hele strakke latex-legging aan en dan, dan, dan is het helemaal. Nee, ik denk dus echt alles met attitude. Ook met jezelf. Soms hebben we met mooie mensen als ze het zelf niet voelen. Het gaat gewoon allemaal om zelfvertrouwen en je uitstraling en attitude. Want je kan nog zo lekker zijn, maar ja. ja maar dat is wel een ja, verschil is, tussen ja, mannen het is en vrouwen, ook denk ik. Welke bril je op hebt natuurlijk. Ik vraag me wel eens af bij hele ordinaire mensen: van wat vinden zij nou ordinair? Want het is natuurlijk ook hoe jij zelf... ik vind een latexbroek heel ordinair. Ja. Maar er zijn een heleboel mensen die daar een enorme harde van krijgen, ja. denk ik. Ja, en die het heel goed kunnen dragen dat ik er misschien ook wel een harde van krijg. Ja, en het is ook nog eens een keer heel hypocriet. Want soms denk, denk je van, oh, dat vind ik wel heel ordinair als iemand dat zegt... totdat diegene je met die tekst tegen de spijlen van je bed drukt. Dan ineens is het, kan het heel geil zijn. <lacht> Ja, maar, maar is het ook niet het verschil tussen mannen en vrouwen? Dat mannen veel ja. visueler zijn, en dus inderdaad vallen voor inderdaad dat meisje wat met haar, ja. haar zit te draaien aan de bar zonder bij haar? Nee, ik denk en een dat beetje te mooi, ja, en dat meisjes misschien meer mooi kunnen zijn en dat ze sexy zijn in hun mooiheid mooiheid. En dat mannen meer sexy zijn in hun mannelijkheid. En ja. Uitstralen. Dat attitude misschien inderdaad wel belangrijk Ja, misschien dat vrouwen met te veel attitude een beetje. Sletterig sekspiel hebben. Zit je met... jij? Ja, <laughs> ik zei het toen ook. Cool. Hm. Ja, het is, is altijd ja. zo wonderlijk als man om te zien als je net bent gedumpt of je zit helemaal niet lekker in je vel of uh, je hebt heel lang geen seks gehad. En echt, het is alsof je gewoon kattenpoep op je, op je in je nek <laughs> hebt gesmeerd. Dat vrouwen lopen echt met zo'n wijde boog om je heen. Ja, maar dat snap ik dus niet. Ik kan soms dit, kan je echt een beetje kut voelen, of dat je denkt van... Eh, ik heb niet zo lekker geslapen, of ik heb een beetje watterig... en dat iedereen gewoon eh, naar je glimlacht... en de chansen, en dat je... De, als je er zo van toe bent, dat je inderdaad... alsof je inderdaad poep op je schouder ja. hebt. Er gewoon een grote kring om je heen. Trouwens, dat heb ik nooit, hoor. En hoe, en dat hoe dat kan het dan echt. dat foute mannen vaak... het meeste seksappeal hebben? Ja, als ja, omdat het heel duidelijk is wat hun intentie zijn. is. Ja, ja dus en je omdat weet, ze stout de... zijn, denk ik. Ja, maar je weet gewoon, van als ik nu met hem ga praten en ik wil dat... dan gaat er geneukt worden. En met een lieve man is het nog van, nou, ah, ja, ik weet niet of je dat wel wil. Weet je? Dat... Ik denk dat, dat het vallen op foute mannen ook wel iets te maken heeft... dat je uh, opgewonden wordt door uh, de verantwoordelijkheid... bij iemand anders neer te leggen. Oh, Ja, en het is ook een hormonaal iets, toch? In je cyclus... Ben je op een, ik Was geloof ik met de eiersprong ben je meer aangetrokken tot macho mannen en dat soort dingen. Dat is echt helemaal. Uh... Sterk nageslacht. Nou, ja. ja, dat zie je ook wel gewoon in de rest van de natuur: gewoon het bosje wat het hart zingt. Die geeft de meeste vrouwtjes. Is dat dan niet een nummer van Frans Bauer? <lacht> dat klopt. Ancilla, zijn mannen heel erg geïntim soms geïntimideerd door jouw seksappeel? Oeh, Argo stelt de vraag. Uh, ja, best wel vaak heb ik het idee. <laughs> ja, echt waar? Hoe ziet dat ja. eruit? Wat gebeurt er dan in de praktijk? Nou, ik heb heel veel voorbeelden, maar uh, ik heb ook een vriendinnetje van mij, die, uh, die komt uit Amerika. En het is echt een ontzettend mooi meisje. Echt een van de mooiste vrouwen die ik ooit heb gezien. En zij zegt, ja, sinds ik in Nederland uh, woon durven er geen... Ja, er spreekt nooit iemand me aan. Ik heb nooit kans. Ik weet niet wat het is. Ik heb zo het gevoel dat ik hartstikke lelijk ben of zo. De, en in Amerika was dat voor haar anders? Ja, mannen zijn er veel meer uh, van, ja, op de vrouw afstappen. Assertief. En, uh, ja, een stuk, stuk assertiever. Ja, en als het niet werkt, ja, dan, dan gaan ze gewoon naar de volgende. Dat Even goede vrienden uit. en door. Maar wat, wat merk jij ervan? Kijk, mensen kunnen jou bewonderen op het podium, uh, ooit in de Playboy, kalender. Mensen hebben een beeld van jou opgebouwd. En ik kan me ook wel voorstellen dat ze dan, als ze jou dan zeg maar in het wild in een kroeg zien staan, dat ze denken, oh mijn god, ik weet niet wat ik moet doen. Maar, maar ja. hoe, hoe, wat merk je? Is dat iemand die naar je toe komt kopen en aarzelt of al een soort rode vlekken in zijn nek begint te krijgen en begint te stamelen? Hoe gaat dat dan fout als ze geïntimideerd worden? Nou, het grappige is dat ik dat meestal op het moment zelf niet zo heel erg merk. Maar ik krijg soms wel eens mailtjes van mensen die zeggen van... ja, oh, ik zag je daar of daar lopen en uh, ik wil eigenlijk met je praten, maar ik durfde niet. Dan denk ik, ja... Nou, je had gewoon hooi kunnen komen zeggen. <laughs> Bij het huis niet of zo, maar... Ja, vind je maar het jammer? Dat, toch dat, een, uh, dat blijkbaar, want je zegt die vriendin van jou uit Amerika... die moet wennen aan de Nederlandse man. Even over één kam geschoren. Ja. Dat die iets minder assertief is dan de Amerikaanse man. Vind je het jammer dat mannen soms geïntimideerd zijn... en niet komen kletsen? Ja, vind ik wel jammer, ja. Want ik heb ook wel eens... dat ik, ja, dat ik een, een man zie en denk van... oh, die, die ziet er mij wel interessant uit. Maar ja... Ik ben dan ook wel weer zo'n meisje dat ik denk, ja ga ik daar nou echt zelf op afstappen? Je wil veroverd worden? Ja, weet je, ik ben, ik ben niet de moeilijkste als het dan echt moet, nou vooruit, dan ga ik wel een praatje houden. Maar <laughs> het zou toch leuk zijn als je merkt dat een man interesse heeft, dat hij ja, dan ook het lef toont om, uh, om op je af te stappen. Dat is toch wel belangrijk. ja Heb jij op dit moment een relatie? Ja. Je hebt een relatie? Ja. Oké, okay, maar nu zijn er ontzettend veel mannen aan het luisteren... die denken, Hansilla spreekt de waarheid. De <laughs> volgende keer dat ik een mooie vrouw zie, dan stap ik erop af. En dat besluiten ze nu. Ja. Maar straks op het oh, du moment... Oh, ik wilde <laughs> dat de hele avond een keer zeggen... <laughs> moeten ze het ook doen. Geef ze eens advies. De mannen die geïntimideerd zijn... door vrouwen met een bepaalde seksappeal. Geef die man eens even advies. <laughs> uh, nou, ik heb weer een heel mooi voorbeeldje... vanuit mijn persoonlijke vriendenkring... Uh, er was een jongen en die zei... ja, ik zag zo'n mooi meisje staan in de metro. En uh, ja, ik wou haar eigenlijk afspreken. Maar ja, weet je, ik ja, bedoel, ik ken het meisje helemaal niet. Zometeen, zometeen denk ze dat ik een of andere freak ben of zo. Ik zeg, ja, maar dat heb je normaal toch niet zo snel... dat je een meisje zo leuk vindt die je gewoon zo maar ziet. Wat, wat vond je dan zo bijzonder aan haar? Ja, de, ja, de uitstraling. En er zat zo'n leuke lach. En ik zeg, ja, als je nou op de af was gestapt... en je zegt gewoon heel eerlijk van... ja, nou, ik doe dit eigenlijk nooit... maar jij springt je voor mij zo tussenuit, misschien vind je het wel leuk om wat te gaan drinken. Ja, wat is het ergste wat kan gebeuren? Misschien, misschien zegt ze, nee, ja, dan heb je niks gewonnen. Nee. Misschien zegt ze, ja, en dan hebben jullie over 20 jaar kinderen. Weet ik veel. <lacht> ja. Maar er is niks mis. Ik denk zelfs, zelfs een vrouw... Ik, ik achterkans klein, als hij zo eerlijk is, dat zij, dat zij nee zou zeggen. Mm -hmm. En ook als ze dat dan doen, dan denk ik dat ze nog steeds naar huis gaat met een heel leuk gevoel van wow. Ja, van wat leuk ik dat er even iemand naar me toe kwam. En in plaats van op een soort smoote, player manier, uh, in plaats daarvan gewoon eerlijk zeggen van wow, ik vind jou heel bijzonder. Ja, eigenlijk. Ik vind het mooi, ik vind het een goed advies. Sexappeal, sexappeal, sexappeal. Daar hebben we het vannacht over. Wat is het precies en wie heeft het? 0800 1121. 0800-1121. Of sms naar 9090. Het woordje lust, een spatie. En dan uh, uh, wie, uh, wie de sekspeil heeft. Of misschien heb je een vraag voor Ancilla. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dan kan je ook even sms'en. Doe dat naar 9090. Het woordje lust, een spatie. En dan je vraag aan Ancilla. Wat heb ik? Oh, ik heb een man die... Uh, ooit hier in Nederland een paar zomers terug liet zien dat hij ook wel eens last heeft van seksopiel. Hij stond namelijk op te treden ooit in, uh, in uh, zeg ik dat goed? Westerpark? Ja, Westerpark. En er was uh, een fan die uh, in, uh, ja, in vervoering raakte, bij hem op het podium klonk en met hem aan dansen sloeg. En hij had een Vrij strakke witte broek aan. En toen konden wij zeg maar allemaal meegenieten van het feit. dat hij vond dat die vrouw die met hem kwam dansen. heel veel seksappeal had. Dat filmpje is te vinden op YouTube. John Legend used to love you. Maybe it's me. Maybe I bore you. In de seksindustrie en het is jouw taak om de meest sexy vrouwen bij elkaar te vinden, te rapen, te zoeken, om die dan vervolgens uh, met hun diensten beschikbaar te stellen bij rijke mannen. Waar kijk je dan naar? Mijn volgende beller weet het, James. Goedemiddag, goedenacht. Goedenacht. James. Jij werkte ja. in de seksindustrie, werkte of werkt? Uh, werkte, werkte, werkte, werkte. Ik ben al een beetje, ik ben al een beetje op leeftijd. Oké, okay, je bent al, uh, je bent al ja. uh, iets ouder. Jij werkte in de seksindustrie en jij moest op zoek... voor jouw rijke klanten naar sexy dames, naar vrouwen met seksappeal. Nou, de dames kwamen over het algemeen meestal zelf naar ons toe. Oké, okay. de dames kwamen naar jou toe, maar jij mocht uiteindelijk... of jij moest uiteindelijk bepalen welke vrouwen hebben nou die seksappeal waar rijke klanten naar op zoek zijn en welke vrouwen niet. Ja, dat klopt, ja. Waar kijk je dan naar? Naar wat voor nou. soort uitstraling, uiterlijk, kijk je dan? Nou, wat heel belangrijk is, is jou, uh, hoe praten ze? Hoe praten ze? Uh, dus uh, kunnen ze op een gegeven moment, uh, hebben ze een gesprek, uh, is hun stem aantrekkelijk... Je moet een aantrekkelijke stemmen. Is dat het eerste waar je naar kijkt? Kan ik me niet voorstellen. Ja, toch wel. Want ik zou je wel vertellen, het waren exclusieve clubs. En de meeste dames die werkten allemaal in avondkleding. Dus zozeer ging het nog niet om het lichaam te zien. Oké. Okay. Maar de, de manier van bewegen, de manier van praten, het bepaalde uitstraling die, die, die je vrouw erin legt bij wijze van spreken, dat is gewoon heel belangrijk. Dat is hetzelfde, ik haalde toen de tijd striptische danseressen uit Engeland vandaan. Mm -hmm. uh, waar, waar ik naar keek, is uh, of het mij in principe opwond. Okay. En als er striptische danseres mij op kon winden, was ze goed. En wat moest ze dan doen of kunnen om jou te kunnen opwinden? Nou, de act die ze opvoert. Oké. Okay. En dat is hetzelfde eigenlijk met, met, met, de, met de vrouwen... die dus voor hunzelf werkten, wil ik even nog me nadrukken. Want de, de dames huurden eigenlijk gewoon dan een kamer in, in de club zelf. Maar, maar dus, dus het was niet zo van als jij zoveel geld, omdat er vaak is over de hele vrouwenhandel. Nou, dit waren allemaal vrouwen die gewoon allemaal vrijwillig kwamen werken. Okay. En, uh, die, uh, die dus op een gegeven moment uh, gewoon een vast tarief betaalden voor de kamerhuur waarin de wijkdeel zorgde dat, uh, ja goed, dat de barkeeper staan, dat de kamers schoon blijven, et cetera, et cetera. Ja, ja. James, duidelijk van geloven we ook allemaal wel. We willen het met jou hebben, echt, over die seksappeal. Want is de ja. seksappeal die je bij de vrouwen zocht... die moesten gaan werken uh, als sekswerker... is dat een andere die je misschien dan die je in het dagelijks leven aantrekkelijk vond? Of moest vinden? Zit er een verschil uh. tussen de seksappeal tussen een sekswerker... en een vrouw die niet in het vak zit? Nee, nee. Het is allemaal hetzelfde. Wat, wat, één, ding, wat één ding namelijk uh, de, de, de, de, heel, heel veel te vergeten waren, dat, dat de meeste vrouwen zelf waren huismoeder. De meeste vrouwen waren uh, ja, naast hun werk? Ja, hadden een gezinnen of uh, woonden samen of, of of. Dus eigenlijk waren dit gewoon vrouwen die, dus eigenlijk, die je dagelijks uh, op straat zou kunnen aantreffen. Ja, ja. Dus wat ik goed begrijp uit je verhaal, is dat ze een stukje elegantie nodig hadden. Ja, elegantie, ja, zeker. Zeker als, uh, als je toch uh, mensen op niveau binnenhaalt. En dan is het nog wel zo, dat is ook weer even erbij. Dat vaak op niveau zijn er noodbeesten, Maar goed, daar kregen ze bij ons de kans niet voor. Dus uh, <laughs> ja, dat, ja. Uh, ik bedoel, al is je president, directeur van een groot bedrijf, is je geen om maar te gedragen. Oké, okay, dus dat moest er op een bepaalde manier allemaal netjes aan toegaan. Ja, het ging er ook heel netjes naartoe. Ja, het, het gaat ook meer. En dan moet je dus echt kijken naar de uitstraling. Kan, kan, kan dit meisje of deze vrouw, kan die op een gegeven moment, die, die, die, die, die, die, uh, die gast, klant, hè, kan ze die binden? Heeft ze daar iets voor waarvoor ze dat dus uitstraalt? Mm -hmm. Kan je het aanleren, seksueel? nee. Nee. nee. Dat heb je of dat heb je niet. Dat, is niet. dat is niet aan te leren. Ik heb ze straks ook gezegd bij wijze van spreken dat is hetzelfde. Als je met iemand close dans en je voelt dat het lichaam goed met je meegaat... dan kun je op zeker weten dat je ook goede seks hebt. Dat je je goed kan vrijen. Ja, ik ben het er niet dat, helemaal dat, mee, dat, mee dat, eens. Wat zeg je? Ik ben het er niet helemaal mee eens, ben ja, ik bang. Normaal gesproken wel. Oké, okay. normaal gesproken ben ik het met je maar, eens. Maar ik, het, het gaat er gewoon om dat een vrouw die, die, die, die, die, die straalt op uit door haar ogen, die straalt dat uit door haar mond. Hè. Ik bedoel, uh, kijk, als, als ik bij spreken, spreek, dat heb ik net ook gezegd, één, één vrouw, ja, dan moet ik voorbeelden halen. Maar uh, Manuela Kemp, die straalde heel veel seksueel uit. Manuela Kemp is een vrouw met seksueel, zeg je? Ja, die heeft, uh, Astrid Joost heeft het ook in zich. Je en... hebt al sowieso, ik denk dat de meeste seksspuur zit in, in, in, in, in het praten en in de oogopslag die we, die vrouwen hebben. Maar als je nou een tijd lang niet goed in je vel zit en daarna ja. wel, dan heb je al een hele andere oogopslag dan dat je daarvoor had. Ja, maar dat, dat, is, dat, is, uh, dat is toch vaak zo dat je, dat, uh, kijk, zijn, uh, ik kwam zelf vroeger in een bar, daar stond een vrouw. Nou, al drukken die een vuilniszak over de hoofd heen, was nog mooi. Kijk, er zijn vrouwen, die kan ik in de café neerzetten. Kom ik naar een week, kom ik te lang, zitten ze dan nog. Er zijn erbij, die zet ik neer, die zijn met vijf minuten weggehaald. Die, die zijn met vijf minuten opgepikt. Ja, die hebben vijf minuten opgehaald omdat ze die uitstraling hebben. Aha. En die, die, die uitstraling ligt niet in of dat ze grote borsten hebben of kleine borsten hebben, of een klein kontje of een grote kont. Die uitstraling die stralen ze met hun ogen, met hun gezicht uit, met hun miniek die ze hebben. Aha. En dat is de uitstraling van. van Sexappeal. Sexappeal is niet grote titan. Dat, jij... dat verwarren een hoop als altijd. Die hebben dan, hey, oh ja, dat, dat, dat, dat, die, die, die hebt die sexappeal. Nee, die heeft geen sexappeal. Die heeft toevallig een grote okay. Maar Je moet hem maar afwachten of hij ze lekker vindt. James, jij zegt Astrid Joosten, Manuela, Kem, dat waren voor mij vrouwen met seksappeal. Wat zijn nou vrouwen van je denk, Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat vind ik echt helemaal. Dat is dus juist niet sexappeal. Heb je die ook? Of. Ja, die heb ik ook, heb ik ook wel voor spreken. als ik, uh, uh, ja goed, dus, nou, maar ouder, maar ik moet even een snelle naam voor jou verzinnen. Nou ja, dan zeg ik Anneke Groenteman, ja die heeft geen seks. meer. <laughs> en waar ligt dat dan aan? Want die sprankelt toch ook ja, af Ja, dat hebben die vrouwen gewoon niet. Kijk, dat is hetzelfde. Er zijn een heleboel vrouwen en, en dan komt er een nieuwe mode in het kapsel, ook bij mannen. En dan, dan, dan, dan, uh, dan kunnen ze iets dragen en dan kunnen ze iets niet dragen. En dan, maar dan willen ze het ook, omdat die mode maar het, het staat niet bij ze. Je was jij natuurlijk vrij om, om dat zelf te doen, om zelf het aan te trekken. Ik bedoel, kijk, maar als je bijvoorbeeld de mannen neemt... Ja, en niet omdat hij toevallig een good-looking uitstraling heeft... Maar, maar een, een, een, een, een, een George Clooney of, of uh, die straaljagerpiloot, uh, piloot, hoe heet hij nou ook weer? Uh, Tom Cruise. Ja, ja, ja. Die hebben ook wat in hun gezicht. Niet omdat ze misschien een mooi lijf hebben, maar die hebben iets, die ogen. Die stralen iets uit. Wat, wat, wat jou als vrouw heel erg aan zal trekken. Oké, okay. James, dank voor je belletje. En uh, voor je mooie verhaal. En blijf lekker luisteren. Tot vierde vannacht hebben we het over seksappeal. Hoi, goeienacht. Hallo? Hi. Goeienacht. Met wie heb ik het genoegen? Ja, goeienacht. Met Hugo. Hi Hugo. Hi. Hi. Uh, ik, ik zat zo te luisteren. En ik denk ik ga toch even bellen. Want ik hoor uh, toch regelmatig dat uh, seksappeal niet aan te leren is. Maar daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Oh, Oké. Okay. Jij bent het niet eens met James. Leg uit. Um, kijk, ik denk dat vooral uh, on onder jongeren zijn die heel erg onzeker zijn over zichzelf en trouwens, je komt ook ouderen tegen daarmee. Die uh, ja, te horen krijgen of dat ze niet knap zijn. Of uh, nou, noem het allemaal maar op. En dan worden ze dus erg onzeker en denken ze ook dat ze het niet hebben. Maar ik denk dat als je je anders opstelt uh, naar zo iemand. en zeg je, uh, het ligt eraan van hoe je jezelf opstelt. Uh, hoe, hoe kijk je uit je ogen? Geef eens regelmatig gewoon een glimlach. Wees meer jezelf. Dat iemand dan vanzelf meer seksappeal krijgt. Aanzienlijk, ik denk, jij bent het hier compleet mee eens. Ja, klopt. Ik denk absoluut wel dat, uh, dat het aan te leren valt. En het is ook een stukje willen. Je uh, meneer, net het voorbeeld van Hanneke Groenteman. Ik denk, ja, ik denk als zij uh, besluit dat zij graag seksappeal wil hebben. Dat ze dat, dat ze dat best wel kan krijgen. Maar dat is volgens mij niet echt haar missie. Zij is bezig <laughs> met andere dingen, zeg je. Ze vindt dat niet belangrijk, zeg je. Ja, en dat, dat, dat straalt ze uit. Ja, dat, hm. denk, dat denk ik absoluut. Zij, zij wil meer de, de strenge look uitstralen. Nou, en ik denk dat dat ook de look is die bij mensen overkomt. Stel dat zij in de uitzending uh, zou komen, elke keer met een glimlach... en op een andere manier, uh, zeg maar, uh, uh, uit de ogen zou kijken. Dan, dan denken mensen al heel anders. Ik denk dat seksappeal het meest met je te maken heeft... van wat wil je zelf uitstralen. Nee. En als je jezelf wil uitstralen van, nou, uh, dit ben ik... en hier moet je het mee doen, dat je dan een heel eind komt. Nou, wat goed. Hugo, fijn dat je ons even belde um, als reactie op James net. En dan ga ik een plaatje draaien. En dat is, als het goed is, als het goed is, is dat de nummer waar dan bij ons allen de seksbom in, uh, in ons naar boven komt. Tenminste, dat was wel de bedoeling van dit lied toen uh, John, Tom Jones dat inzong: Seksbom. Uitzending vannacht, lekker met jou praten over sexappeal. Wanneer is iemand sexy? Wanneer is iemand aantrekkelijk? En hoe werkt het allemaal precies? En ik vind het leuk dat we dan mensen kunnen bellen... die ons daar dingen over kunnen leren. Zo ook, en zijn naam lijkt net een naam gestolen uit de film The Matrix... Siggy Morpheus van de Versieracademie. Want die geeft namelijk cursussen. Nou, dan denk jij, cursus pottenbakken... Misschien een cursus breien? Nee dames en heren, een cursus seksappeal. Siggy, goedenacht. Hey, goedemiddag, uh, verrijden. Siggy, nou kan het zo zijn dat je als jonge man of jonge vrouw uh, nog een bepaald bedrag in je portemonnee hebt en daar moet je nou de hele maand mee doen. Kan je van alles gaan doen. Dan kan je uh, een, een, een, een weekpas voor de bioscoop kopen en elke dag naar de bios. Je kan inderdaad op die cursus pottenbakken gaan of je kan een cursus seksappeal gaan doen. Ja. Geef in 30 seconden aan ons even een praatje waarom we die laatste euro's aan een cursus seksappeal zouden moeten besteden. Nou ja, kijk, seksappeal is, kijk, het gaat sowieso om, wanneer je een seksappeal workshop gaat volgen, dan ben je me meestal alleen. Dat kan een vrouw zijn en dat kan een man zijn. En seksappeal is een bepaalde soort chemie tussen een man en een vrouw, of tussen een man en een man en een vrouw en een vrouw. Het is maar wat je wilt. Zo'n cursus, uh, want je begint 25 maart weer met zo'n cursus. Hoeveel, ja. hoe, hoe lang ben je daarmee bezig? Is dat tien weken? Is dat, uh, nee, dat is eigenlijk maar gewoon één dag. Eh, het is één dag? Het is één dag. Het is eigenlijk een, uh, uh, een, uh, een ochtend en een middag, als ik het even met je wil, uh, kan doornemen. Het is gewoon van 9 tot 12. Dan hebben we gewoon uh, de introductie van trainers naar klant en andersom. Ja. En dan praten we gewoon over uh, een stukje seksualiteit. En uh, hoe je dan meer seksappeel in je leven kan roepen. Wat het effect is van het hebben van speel En het leren herprogrammeren van je gedachten. Want zonder positief over jezelf te denken kan je het ook niet uitstralen. En dan uh, gaan we ook kijken naar je verzorging, naar je, naar je tanden, naar je kleren, naar je accessoires, et cetera. En als het dan al bijna rond een uur of twaalf is, dan gaan we gewoon letterlijk de stad in met z'n allen. Oh, okay. En dan gaan we, dan gaan we gewoon de werken de Meteen de praktijk. Hey, um, ja. Nou, What? niet zozeer de praktijk in, maar dan gaan we gewoon kleren kopen. Oh. We gaan. Oh, doe ik ik heb, bij, mee, elke, bij elke klant heb ik gewoon een bepaald idee van... hé, hey, zo kan jij de seksuele acties. Zo kan jij wat meer seksuele, seksualiteit uitstralen. En dan gaan we dus gewoon kleren kopen en accessoires. Dus nooit een nieuwe kapsel, uh, nieuwe schoenen, etc. cetera. Een gevoel. Ja, ja, ja, gewoon een echte makeover En dan ook met je innerlijke makeover dat je wat meer positief over jezelf denkt... en dat ook kan uitstralen. Dat komt. Met je nieuwe look. En nou. kijk wat er... Ik, ik ben even die persoon die in die bepaalde sleur zit... Nu uh, klop ik bij jullie aan en dan krijg ik een cursus appeal. Een cursus waar ik leer mezelf aantrekkelijker te maken... of voor hetzelfde geslacht of voor een ander geslacht. Wat ja. is dan een van de eerste dingen die jullie mij leren? Uh, ik ga eerst kijken hoe, hoe je gewoon in je vel zit en hoe je over jezelf denkt. En hoe doe je dat? Is dat met een vraaggesprekje? Uh, ja, ik ga gewoon een, een korte interview over, over diegene... Uh... Neem eens af met mij dat korte interview een beetje... Nou oké, okay, dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, Sarayda, Hoe? Uh, uh, waarom heb je mij ingeschakeld en uh, noem het maar op? Nou, als we dat besproken hebben. Ja, dan zeg ik bijvoorbeeld van, nou ja, ik ben vrijgezel, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik ben vrijgezel en ik wil dat als ik een uh, kroeg binnenloop, dat de hoofden zich naar mij draaien en dat de knipoogjes op me afkomen. Dat gebeurt nu niet, dat zeg ik dan. Oké, okay. nou dan gaan we dus kijken naar, uh, hoe, hoe voel je jezelf? Uh, vind je jezelf uh, aantrekkelijk als je in de spiegel kijkt? En dan zeg ik, ja, ik vind mezelf wel aantrekkelijk. Maar vijf jaar geleden zat ik toch veel strakker in mijn vel. En ik heb nu toch een beetje een buikje. Ik heb een beetje van die flapjes op mijn onderarmen, zeg ik nou, Kijk, Het is dus natuurlijk allemaal al... hypothetisch, hè, dit. Ja, allemaal ja, ja, ja. Hypothetisch, hè? Ah, ja. Maar in ieder geval zijn we dan uh, al van een paar dingen bewust. Okay. We kunnen dus kijken naar, uh, naar je uiterlijk. jij vindt zelf al van, joh, ik zou nog wel wat, meer, wat strakker in mijn vel kunnen zitten. Nou, dan kunnen we zeggen, joh, ik hey, ga lekker uh, minimaal twee keer in de week sporten. Dan ben je in ieder geval al uh, fysiek en uh, geestelijk ben je al bezig met je lichaam. Dus dat gaat wel goed komen. Want je bent er lekker hard aan mee aan het werk. Oké. Okay. En dan gaan we kijken naar wat voor kleren draag je dan? Want hoe zie je er dan ook uit als je, uh, als, je als je gaat stappen of als je de deur uitgaat? Wat is je eerste indruk wat uh, wat een man van je ziet? Oké. Okay. Dus dat, dat, daar krijg je een soort spiegel krijg je voor van ja. uh, hoe beleven andere mensen jou, jouw uiterlijk, jouw uitstraling? Ja. Maar vooral je eerste indruk. Eerste indruk. Die eerste indruk die ik is zie, belangrijk, hè? Want als ik, uh, als ik op, de als op de straat loop, zie ik ook zoveel uh, mannen op me afkomen. denk ik ook van, joh, wat heb jij aan? Ja, ja, ja. Je, we kijken daar toch naar. Soms toch, bewust, soms... Heel hoort. erg. Heel erg. Er wordt heel veel naar gekeken. Ja. Wat is nou... Um, want je, je geeft deze cursus een Tijdje. Wat is ja. nou je mooiste succesverhaal? Wat is nou het beste verhaal wat hieruit is gerold? De beste ervaring, de beste beleving? Uh, uh, ja, dit is misschien heel grappig wat ik nu ga vertellen. Uh, ja, uh, ik, ik, uh, ik pas een stukje uh, pauwtheorie toe. Pauwtheorie is gewoon iets dragen of iets om je, om je nek hebben wat heel erg opvalt. En dat kan zijn een cowboyhoed of het kan zijn een onwijs felle roze, roze overhemd. Of een, een, ja. een overhemd met bloemetjes of een uh, glimmende iets, schoen. Iets wat vreselijk veel aandacht ja. trekt. Ja. ja. Waardoor je het makkelijk maakt voor de ander om jou aan te spreken. Want je bent zeker niet doorsnee. Want je ja. valt gelijk op. Dat en, is jouw uh, geheime, dat is het geheime wapen. Wat als, je je bent, en... als je lui bent, als je bent en je durft niet zo makkelijk vrouw aan te spreken, zou ik zeggen joh, Zet de roze je kan je <laughs> iets opvallends aan, en dan zou je zien dat vrouwen je absoluut zullen aanspreken, of mannen in dit geval, als je een vrouw bent. Ja. Uh, en het succesverhaal is, uh, ze komen dus ook op je, op je af van, joh, hey, wat zie je er leuk uit, wat zie je er apart uit, hè? dat zouden meer mensen moeten doen. En het gekste is, ze blijven ook bij je plakken. En je, als je een heel onzeker persoon bent, verwacht je dat niet. Je verwacht niet dat mensen naar je toe komen. Dus een stukje glimlachen, een stukje verzorging en je let op je kleding, etc., dat, dat, dat en één gek, als, één gek uh, accessoire. Nou, ik vind, het, ik vind het fantastisch. Siggy Morpheus, wat ja. natuurlijk je artiestennaam is... maar dat houden we zo. Dat houden we ja. zo. Ja, dat um, wel. Dankjewel, wat een goede tip. Ik ga het meteen even de eter in slingeren. Zou je dat gaan doen? Zou je naar een cursus seksappeal gaan? En waarom zou je dat wel doen of waarom zou je dat niet doen? Ik wil het heel graag van je horen. 0800-1121. 0800-1121. Of even sms'en. Dat doe je naar 9090. Tik het woordje lust in. Een spatie En dan je ja of nee. Zou je naar een cursus seksappeal gaan? Siggy, nacht En dankjewel. Graag gedaan. zou ik dat kon zingen. Geert, zou jij ooit een cursus seksappeal volgen? Nee, nee, absoluut niet. Jij zou dat nooit doen? Nee, nee. Ik, ik, ben, ik ben ook echt uh, van mening uh, dat seksappeal uh, niet is aangeboren. Het is uh, echt zelf uh, ja, iets wat je creëert, zeg maar. Je creëert het. En hoe doe je dat dan? Nou, dat is gewoon, uh, gewoon een lekker berichtje op doen. Gewoon uh, netjes uh, fris erop staan. Gewoon een nieuw blusje kopen en gewoon ervoor gaan. En gewoon een eh, paar knipoogjes naar mooie vrouwtjes. En ja, dat doet zijn werk wel. Knipoogjes ah. naar mooie vrouwtjes, ja? Ja. Oké. Okay. Dus jij zegt dat het is vooral uh, gewoon verzorging. Seksueel Ja, Ja, absoluut. Dus verzorging, uh, zelfvertrouwen en uh, ja, attitude. Ja. Aanzienlijk. Zonder, zonder attitude, uh, ja, dat, dat komt er gewoon niet. Uh, ja, sorry dat ik zo zeg. Uh, ja. misschien, uh, misschien komt het wel, wel een beetje. Uh, een beetje raar over als ik zo over mijn eigen attitude dan praat. Maar, maar zo is het wel, zo, zo werkt het toch, toch hebben van die Guido's, ken je die? Van die, nee? van die Italiaanse, van Jersey Shore? Dat oh. soort typjes. Oh, Oké, okay. die, die zijn heteroseksuele Italia mannen, zeg maar. <laughs> nou, die zijn heel, dat zijn jouw woorden. <laughs> die zijn heel verzorgd en hebben ja? heel veel attitude, maar ik vind ze niet echt sexy. Hmm. Nee, nee, dat is goed, maar, uh, maar hun namen ook. Uh, ja, bijvoorbeeld geen borsthaar, hè. Dat ik het dus wel gewoon een lekkere... die laten ze wegwaksen die borsthaar. Ik moet zeggen, ik ben wel fan, hoor, van een goede portie ja. borsthaar op de borst. Op de rug vind ik hem alweer wat ingewikkelder worden. Maar borsthaar op, op de borst vind ik best sexy. Jij, Ansela? Ja. ja. Ja, ja nee, vind nee, ik dat vind ik ook wel. Maar ja, iets ik, het is zo, iets je hebt ik, er geen invloed op, hè? Uh, ik, ik, ik wil ook geen confrontaties hebben bij vrouwen die ineens afknappen dat ik geen borsthaar heb... Uh, dat ik zeg 12, dan moet je het niet hebben zien. <laughs> nee, oké, okay, duidelijk. Hé, hey, maar jij zegt... Um, want dat, dat vraag ik me dan wel af. Ik ben het zeg maar voor een deel met je eens. Het is, je moet er gewoon netjes uitzien... en je moet, uh, je moet zelfvertrouwen uitstralen. Jij noemt dat erretout. Maar er moet ook iets magisch gebeuren, toch? Dat je iemand ziet en dat er iets gebeurt... wat een beetje... Je kan je vinger er niet echt op leggen. En dan denk je, nou, die is sexy. En dan weet je soms ook niet altijd precies... Waarom diegene nou zo sexy is? Ja, ja dat heb je dus één keer gehad. Uh, maar dat is, ja, dat is uh, best wel apart. Uh, ik heb het nooit bij een vrouw gehad, maar wel één keer bij een man. Je hebt het één keer bij een man gehad? Dat je een man zag en dat je dacht, dat is een sexy gozer? Ja, ik denk, uh, die bezorgde mij kriebels in mijn buik. Uh. Was het Brad Pitt? Nee, nee het was een zanger van een bandje, uh, Enemy Grounds. Oké, okay, maar, maar, maar jij, jij, jij viel ook al op mannen, of was het dat je voor het eerst dacht, ho? Oh, nee, dat was de eerste en enige keer. Ik zag hem optreden, hij was de zanger van Enemy Ground, dus een bandje, een metal bandje. En hij is de enige eerste die mij kriebels in mijn buik bezwaaide. Oh, wow. Ja, kriebels in de buik, dat is inderdaad goed. Geert, fijn dat jij even belde. En nacht. Ja, jij ook. Doei. Even kijken, Henk. Nee, oh, geen Henk. Nou, Henk, ik hoop jou straks nog te spreken. Welen dan. Ga je, ben je akkoord met Welen als Henk er niet is, uh, Ancilla? Welen, de zanger? Ja. Oh ja, doen we. Lekker. Nou, Lose it, zegt hij. <lacht> ik bedoel, als Henk er niet is, dan bellen we Welen. <lacht> Zo doen we dat dan ook wel weer bij Radio 1. Ja. welke bekende mannen hebben volgens jou uh, seksspeel? Oeh, dat vind ik best wel moeilijk. Dat is ook best wel moeilijk. Ik heb een hele bijzondere. ga oh. ik zo vertellen, ja, ga ik zo vertellen. <lacht> ik ben heel benieuwd. Nou, maar weet je wat het is? Ik, word, ik, ik zeg dat het bijzonder is, uh, omdat ik a, ik kan niet zo heel goed uitleggen wat het dan precies is. En b, altijd als ik het zeg, word ik een soort van uitgelachen. <lacht> Maar ik vind dus... Oké, okay, natuurlijk, mijn eigen vriend is de mooiste, meest sexy man op aarde. En ik wil honderd met hem worden en 80 kinderen van hem waren. Goed gezegd. Maar weet je wie ik bijvoorbeeld best sexappeal vind hebben? Nou. Guido Weijers. Hey, gadver. <laughs> maar iedereen reageert. Oh nee, wacht, ik ken ik weet hem. Guido Weijers. <laughs> ja, maar ik weet niet precies waarom. Ja. Want hij is helemaal niet... Waarvan ik zeg, nou, dat is echt mijn type of zo... Maar ik vind hem wel sexy of zoiets. Maar wat voor persoon denk je dan dat hij is als je hem zo ziet? Nou ja, een comedian of een cabaretier is toch een soort grappig ook wel. En humor, daar gaan we toevallig volgende week over hebben. Humor en seksualiteit of humor en seksappeal gaan ook wel goed samen. Als een man heel grappig is, helpt dat wel. Ja. Ik weet niet precies wat het is. Ja, ik kan het je ook niet vertellen, want ik vind hem absoluut niet aantrekkelijk. Nee, wie vind je? Oké. Okay. <coughs> ik ben in mijn eentje op de Guido Weijers seksappealboot, maar dat geeft verder niet. Wie als er, er nog bellen zijn. Ja, ja, als er nog bellen zijn die mij willen ontzenuwen, 0801 1121 of even sms'en naar 9090, 90, het woordje lust, een spatie. En dan dat inderdaad Guido Weijers best seksappeal heeft. Wie ja. vind jij sexy? Ja, ik ben heel erg van, uh, van Kevin Spacey. Echt waar? Ja. En hij is oud ja. en kaal ja. en hij heeft een beetje een buikje en hij is ook homo. Oh. Maar het kan gewoon niet dieren. Ik vind hem zo sexy. En wat, probeer, even, probeer even een soort concreet te maken. Wat is er dan zo sexy aan Kevin Spacey? Nou, is hij een homo trouwens? Ja, dat is geen idee hoor. Dat schijnt wel zo te zijn. Oh. Die geruchten te gaan. Oh. Goed, voor zover ik nog kans maakte. Oh. Dat, maar ja, hij heeft echt zo'n twinkeling in zijn ogen. Waarvan dat ik denk van, ah, oh, ja. jij bent ondeugend. En dat vind ik leuk. Dat heb ik ook wel een klein beetje bij. Ik durf zijn naam bijna niet meer uitspreken. Op de national radio, maar dat heb ik ook wel een beetje bij Guido Weijers. Ja. Die heeft de twinkel. Ja, ja, ja, precies. En een stukje intelligentie. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, dat iemand, vind ik, gaat ook hand in hand met humor. Hè? Ja. Grappig en scherp ook. Intelligent en scherp. Ja. Op die manier. Ja, vind ik belangrijk. Ja. Heb je ook iemand van Nederlandse bodem, uh, uit ons BN-land, waarvan je denkt, nou die vind ik niet verkeerd? Ja. Dan ik moet kan niet zo nee, Ik kan echt niemand bedenken. Valerio, Serieus? mijn collega Valerio. Ja. Valerio en Dennis. Die hebben toch Dennis Storm en Valerio Zeno? Die hebben toch zoveel fans? Ja, ja ze zijn best wel sexy. Maar ga ik, ga ik er echt mijn tv voor aanzetten? Dat weet ik niet. Mm, oh. Interesting. <laughs> nee, maar ik moet ook zeggen, ik zet de tv ook niet direct aan voor Guido Wijers. Maar toch. Ja. De twinkel. Nou, ik vind de meeste nieuwslezers vind ik wel, wel oké. Okay. Rick Niemand? Ja, ik ken al die namen niet, joh. Maar ze zijn allemaal mysterieus, want je weet er helemaal niks van. Ze zijn best wel knap. Ja, ze zijn wel intelligent, wat denk wat ik. Wat lukt dit? Ja. De nieuws, ik, ga, ik moet, I gotta start watching het acht uur journaal. <laughs> nou nee, dat deed ik stiekem al. Maar dan moet, ik moet dat met andere ogen gaan bekijken, dus. Ja. Klaar blijkelijk. ja. ja. Nou, het is, uh, het is bijna drie uur. We gaan er zo even uit voor het nieuws. Maar we komen daarna terug en dan gaan we het hebben over Wasteland. De speeltuin. De Europese speeltuin als het aankomt op uh, latex, op fetish, op, uh, ja. op spannend avontuur op het gebied van seksualiteit. Nou, maar Jij treedt daar vaak thuis. op. <laughs> ja, jouw tweede thuis. Jij treedt daar vaak op. Daar wil ik het straks even met je over hebben. Wasteland. Ik ga je er alles over vertellen. Oké, okay, dan moet ik even bijkomen van jou, uh, jouw nieuws hoor. Jouw nieuws over het nieuws. En over de ja. nieuwslezers. En jij moet dan bijkomen van Guido Bijens, denk ik. Ja, absoluut. Okay. Tot zo, ja. hè? Tot na het nieuws. En.